voor 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Eo. De Nacht op 1. Goedenacht luisteraars en welkom bij de Nacht op 1. Mijn naam is Maarten Hag en ik mag vannacht voor het eerst uw gast hier zijn. En dat zit zo. Uh, degene die normaal gesproken hier zit, uh, Ed Anker, die is even lekker aan het bijslapen. Want die, uh, ma die is zondag flink aan de bak geweest. En Herbert Codé, die u meestal heeft gehoord afgelopen weken. Die is net getrouwd. Gefeliciteerd Herbert. En ja, deze nacht gaan wij... Uh, een, een mooi feestje hebben, een mooi gesprek aan met elkaar. Het, het voelt voor mij een beetje eigenlijk als een, een feestje waarbij u elkaar allemaal al kent... en waarbij ik uh, als onbekende binnenkom en even wat handjes moet schudden... en mezelf moet voorstellen. Maar goed, het, uh, het wordt vast een mooi feest, want we gaan het hebben over... Echtscheiding. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo'n feestje. Maar ook over daten. En niet zomaar echt scheiden en daten, maar op leeftijd. Want steeds meer 65-plussers krijgen ermee te maken. Dat bijvoorbeeld uh, ze zelf uitgekeken zijn op de partner... of geconfronteerd worden met de mededeling. Uh, ik, ik, ik, ik ben er klaar mee. Ik, ik wil een andere toekomst met iemand anders. Dat is niet niks. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Misschien heb je ervaring bij jezelf of uh, bij je ouders... Of misschien meer ervaring met uh, ouders die gaan daten. Of dat je zelf weer op vrijers voeten bent gegaan. Bel dan met je verhalen 0800 1121. Je kunt ook mailen nacht.eo.nl of twitteren. Uh, onze Twitter-naam is de Nacht op 1. En je kunt ook twitteren met de hashtag de Nacht op 1. Nou goed, allerlei mogelijkheden om ons te bereiken. Maar 0800 1121. Dan kunnen we uh, lekker samen daar eens over doorpraten. Goed, uh, Tim Finn. Die weet eh, hoe zoiets ontstaat in echt scheiding, als het allemaal niet meer helemaal lekker werkt in een huwelijk, als er een fractie te veel frictie is. sure Too much friction. Tim Finn was dat. Een heerlijke aftrap van een... Uh, nou, ook wel een heerlijke nacht, moet ik zeggen. Het is gewoon echt zo'n nacht waarbij het helemaal geen straf is om, uh, om buiten te zijn. Heerlijk. Het uh, ja, is voor mij een totaal nieuwe ervaring, moet ik zeggen. Ik lig altijd op één oor op dit, uh, dit tijdstip. Uh, maar, uh, nou... Eigenlijk wel een prettige ervaring. En dan gaan we het ook nog eens hebben over een, een boeiend onderwerp. Ik noem het net een feestje, maar dat kan het natuurlijk eigenlijk niet zijn. Want het is eigenlijk voor veel mensen eigenlijk ook een heel pijnlijk onderwerp: echt scheiding. En dat ook nog eens op een moment dat je het niet meer zo verwacht, misschien. Na je 65ste. Want dat gebeurt namelijk steeds vaker. Uh, en ook. Dat is dan een wat minder pijnlijk onderwerp. Daten gebeurt natuurlijk dan ook steeds vaker. Want als je dan alleen bent en daar niet zoveel zin in hebt... om dat altijd te blijven, dan, uh, dan ga je op zoek naar een maatje. Nou, daar zond uitgesproken EO afgelopen week... Een, een hele mooie reportage over uit. Uh, en dat, daarin zijn twee mensen, uh, worden daarin getrokken portretteert bijvoorbeeld Adrie Wolters. Zij droomde van een mooie oude dag samen met haar echtgenoot. Lekker samen reizen en genieten. Maar haar droom klapte na 44 jaar huwelijk. 44 jaar, dat is niet niks. Uit elkaar en nu staat ze er alleen voor. En de 73-jarige Leo Oosterbeek is ook gescheiden. En hij gaat juist weer op vrijesvoeten. Nou, Sandra Lobby Poppenk maakte daar een mooie reportage over. En daar gaan we nu eerst naar luisteren. Dan denk ik, we hebben het toch goed gehad samen. Zit je gisteren bij de advocaat tegenover elkaar een scheiding te regelen? Of dat je zomaar 44 jaar weggooit? Ja, dat doet echt pijn. Na 50 jaar zijn we weer op het vrije spad. En ja, de eerste indruk, dat zegt toch wel wat. Dus... Maar ja, uh... het is moeilijk. Moet je netjes gaan of moet je sportief gaan? Nee, dat kun ik vandaag niet aan doen. Wat het moeilijkste is, is zo dat je alleen opstaat, alleen ontbijt, en dan denkt: oh jee. Dan zit ik de hele dag hier in die stoel. Ik moet er toch niet aan denken. En dan voel ik me eenzaam. Dan voel ik me echt eenzaam. Ja, en dan kan ik goed een potje zitten grinnen. Dit is Adrie Wolters. Ze ligt midden in een scheiding na een huwelijk van 44 jaar met Rudy. Rudy wil niet meewerken aan deze reportage. Samen verhuizen ze nog naar deze huurwoning... met als plan om in deze buurt een seniorenwoning te kopen... en te genieten van hun pensioen samen... Maar alles liep anders en inmiddels woont Adrie alweer een jaar alleen. Ze probeert het huis in te richten en zo de draad weer op te pakken. Maar alles in de dozen herinnert haar aan hun leven samen. Ik begin iedere keer. Maar ja, dan komen de emoties boven en dan, dan sta je er alleen voor. En ik ben al lang blij dat ik nou die kasten heb. Dat mijn kinderen die kasten daar in elkaar hebben gezet. Want anders was ik er helemaal niet toegekomen. Hoe kan hij nou zo mij laten zitten? En daar helemaal niks om geven. Hij had een ander. Hij was, laat ik het zo liever zeggen, hij was verliefd geworden op een ander. Ja. En hoe kon dat dan gebeuren na 44 jaar? Ik zou het niet weten. Voor Adrie kwam de scheiding als donderslag bij heldere hemel, maar haar zoon Marcel heeft het al wel aanzien komen. Mijn vader was kapitein in de koopvaardij vroeger. Daar was hij vaak een half jaar soms weg. Na zijn pensioen was hij natuurlijk veel weer thuis als, als voorheen. Ik denk dat het daaraan ligt dat hij dus veel thuis was en dat het dan niet opgelost kon worden die conflicten. Maar je moeder had niks door. Ik denk dat het verwachtingspatroon anders was van beiden. Mijn vader had zoiets van: nou, ik ben nou mijn pensioen, ik wil doen wat ik eigenlijk. Altijd dat willen doen. En mijn moeder had waarschijnlijk zoiets van: Nou, we gaan nu samen veel dingen doen. Maar hij ging alleen golven uh, en ja. Ik wil dat nog even zeggen dat we vaststellen dat het aantal echtscheidingen op hoge leeftijd in onze maatschappij toeneemt. Adrie is dus niet de enige die na het pensioen het verdriet van een scheiding moet verwerken. Het aantal scheidingen onder 60-plussers groeit nog elk jaar. Vooral na het pensioen nemen de spanningen toe omdat koppels ineens dag in dag uit bij elkaar zijn. En de eerste raadgeving daarbij is stoppen met de bemoeienissen uit een teveel aan liefde. Ik zal een voorbeeld geven. Zij zegt tegen hem neem uw paraplu mee want het gaat regenen. Nu, die man, die is 60 jaar, die weet ook wel dat het zal regenen. En telkens, wanneer ze dat zeggen, gaan ze stekels omhoog. Een pensionering op zich is niet eenvoudig. Twee mensen hebben een eigen leven gehad. En meer en meer hebben mensen ook hun eigen zakenleven gehad, hun, hun carrière gemaakt, allebei gewerkt, buiten huis. En ze komen dan samen, ze verliezen het werk en zitten op elkaars lip. Ze zijn met elkaar geconfronteerd, heel dicht en nog heel lang. Dat kan niet anders is moeilijk zijn. Veel ouderen zitten dus te dicht op elkaars lip. Van Steenwegen ziet nog een tweede reden waarom de senioren van nu meer gaan scheiden. De groep die nu tussen 60 en 70 is... dat die wanneer ze jonger waren in een periode geleefd hebben... waarin scheiding bijna onmogelijk was of heel moeilijk. En dat betekent dat deze groep nu... wanneer ze vaststellen dat de relatie niet meer loopt of niet meer vol te houden is toch nog overgaan tot een scheiding. En dat geldt ook voor Leo Oosterbeek. Ook al was zijn huwelijk al tientallen jaren niet sprankelend meer, Leo's opvoeding die hield er maar van om zelfs maar te denken aan scheiden. Maar hmm. ja, dat was vroeger zo dat uh, je gaat niet trouwen om te scheiden. Hmm. Hè? En uh, nou, mijn leven was zo ver ingericht. Ik, ik kon het goed, goed doorleven. Hè? En uh, nou ja, de rest nam je voor liefde... Maar zijn vrouw nam het niet voor lief. En na 48 jaar huwelijk hakt zij de knoop door en vraagt de scheiding aan. Nu op 73-jarige leeftijd woont Leo voor het eerst helemaal alleen. De scheiding is dus een hele ingreep. Maar als ik dus allemaal kijk waar zijn wel commentaar op had, vind ik het niet erg. Ik heb uh, nog nooit geen enkel huishoudelijk werk gedaan. nog van strijken, koken, wassen. En uh, noem maar op, of eten koken, of uh, nee... En dat kocht ik wel van die kant-en-klare maaltijden. Maar joh, dat is ook, er zit weer zoveel zout in, hè? En dan ging dat gewicht weer naar boven, dat moet natuurlijk ook niet in. Dat is nou genoeg voor twee dagen. Dus vandaag koken en morgen bakken. Zo. Dat is meestal ongezellig, ook alleen eten. Reden genoeg voor Leo om een vrouw te zoeken op internet. Ik ben op zoek naar een lief maatje om gezamenlijk leuke dingen te doen en uit te gaan. Ik heb Het is dus wel ontdekt, een ervaring ook, je hebt drie soorten vrouwen betrekkelijk. Dat zijn vrouwen die nooit getrouwd geweest zijn. Die zijn ook niks gewend. Ik denk dat het ook heel moeilijk is om daar een relatie mee te beginnen. Dus die kun je beter laten zitten. Dan krijg je dus de weduwvrouwen. Als je een weduwvrouw hebt die een heel goed huwelijk gehad heeft... is het ook heel moeilijk om daar een ander op die plek te hebben... En van een hoop gescheiden vrouwen, die hebben zoveel ellende gehad, die beginnen er ook niet meer aan. Oosterhout, vrouw van 65 als er gaan. Breda, zo hier in de buurt. Uh, dit zal een vrouwtje honden zijn. Qua uiterlijk, als ik zo naar het gezicht kijk. Maria. Nou, we kijken dat er nog meer bij is. Nou, nee, hij zei... Kijk dat bijvoorbeeld helemaal diep in niet. Ja. ja, ziet er ook wel goed uit. Nou, ik heb al ouder nou die opstaan, vind ik voorlopig zat. Weet je wat, wat ik het ergste vind? Dat ik eigenlijk in dit huwelijk altijd alleen ben geweest, want hij heeft altijd gevaren. Het beeld na het pensioen was inderdaad uh, reizen. En als je dan om je heen hoort van... we gaan uh, naar, uh, noem maar aan Dwarsstraat-Teschelling. We gaan naar uh, Zweden. Dan valt een droom in duigen, ja. En dan denk je, ja, dan word je ouder. en Dan denk je... Samen ervan te kunnen genieten. En dan is flup, het zomaar over. Ja, ja, ik voel me echt echt aan de dijk gezet. Wat bent u aan het doen? Kijken we gaan zo gaan trekken. Ik uh, ga vandaag een vrouw weer ontmoeten na 7 of na 50 na jaar. Zijn we weer op het vrije spad. Ik denk er niet al, maar het is op deze leeftijd. Uh, nog zo. Je best met doen tegen de vrouwtjes, dat uh... Nee, daar ga je niet aan gedachten zetten. Uh... Maar het is nog helemaal zo. Schoen aan, dan ik ik weg. Het is een spannende dag voor Leo, want in dit romantische kasteel gaat hij meedoen aan een slow date. Speciaal voor senioren. Het is allemaal vreemd. De dames gaan iedere keer naar 6 minuten naar dit signaal opstaan. Een dame begint op tafel 15. Die dame die gaat naar tafel 16. Slow date en. Een... Elke zes minuten verschijnt er een nieuwe dame aan Leo's tafeltje. Als hij haar leuk vindt, vult hij een ja in. Doet de dame in kwestie dat ook? Dan heeft Leo een date. Kijk, uiteindelijk zoeken we toch allemaal een leuk maatje. Zo, maar u, Leo Oosterbeek. Ik ben na... 73. 73. 73, zo. Ja, Zij zei je nou? Ik zoek dus een spirituele man. Gewoon omdat uh, ik ben een heel gelovig mens. Ja, nou, dat ben ik heel niet. Waar kom u vandaan? Leo Oosterbeek. Leo. Leo, Leo Oosterbeek, en dan gaan we eens uh, ja. kijken. Hè? Ik ben naald. een van elkaar kennen komen. En dat is wel de bedoeling, hè? We gaan nu wisselen. ...toch positieve bij. De Katholieke Ouderenbond organiseert deze slowdate voor het eerst. We hadden echt zoiets van, nou we gaan kijken of dit aanslaat. Nou, het liep echt helemaal storm. Ja, nou, is toch een grote behoefte, maar er ligt ook een taboesfeer. Dat uh, ouderen willen niet zeuren, willen niet klagen. maar voelen zich toch vaak eenzaam en zijn dan niet altijd even gelukkig met de situatie dat ze alleen zijn. De oudere single kampt niet alleen met eenzaamheid... maar heeft ook vaker dan ooit een scheiding te verwerken. Met alle frustraties van Dien. Ook voor de kinderen is het lastig om daarmee om te gaan. Hoe zit je daar als zoon tussenin? Op het begin vrij open, want ik wilde eigenlijk dat ze allebei wel gelukkig waren. Want het was natuurlijk geen oude, hè? die rare koppen naar elkaar als ik jarig was. Of uh, mijn zoontje. Maar uh, ja... Nu begint het een beetje een strijd te worden, met advocaten ook. En dat had ik niet gehoopt eigenlijk, maar ja, dat is helemaal gebeurd. En nu eh, nou beginnen ze eigenlijk een beetje aan mij te trekken ook. Daar heb ik dan wel moeite mee. En dan moet ik dus wel proberen om niet tegen mijn zoons te zeggen van... nou, daar snap ik helemaal niks van, want dat wilde hij toen wel en dat wilde hij nou niet. Daar moet ik dan wel voor uitkijken, want die neigingen heb ik dan wel om dat te zeggen. Ik zit nog meer in het verleden dan in de toekomst. Ja, die conclusie die, die ligt er wel. Dat ik inderdaad eh, nog te veel hang in, dat, in wat geweest is. Ja, dat ik daar nog niet helemaal mee klaar ben. Ik wil niet alleen blijven. Maar om nou zoals ze tegenwoordig allemaal doen... op het internet te gaan. Ja, maar ik wil ook niet alleen blijven. Dus... Je zal toch iets moeten natuurlijk. En hoe was de slow date? Heel gezellig. Ik ben van praten, veel vrouwen gehad. En één ja. En dan hoop ik dat zij ook ja hebt. Je hebt er ook een één nodig, hè? Dan is het goed. Heb heb toch uh, zijn vrucht afgeworpen. En dat hoort ook morgen. Morgen. Dit voor de geleden dan gaan ze kijken. Wat is natuurlijk de vraag of zij ook ja gezegd ja. heeft. Dat weet je niet. Dat is leuke van alles. Ik ga dan naar huis. Plus. doe en bedankt. Dat was Leo Oosterbeek. Nou, het goede nieuws is trouwens dat hij inmiddels een leuke vrouw heeft gevonden via internet. Nou, toch nog een beetje licht aan het eind van deze tunnel. Van, uh, die toch wel donker is hoor, lijkt mij. Vooral voor Adrie, die zo al helemaal alleen. Ja, je moet ook de beelden erbij zien. Haar foto's zit uit te pakken. Lege kasten. En probeert haar huis in te richten. Ja, het is een uh, hard gelach lijkt mij. Na 44 jaar huwelijk. Kun je je voorstellen. Nou, heb je dat zelf nou ook meegemaakt? Zit je daar zelf ook middenin? Of heb je dat recent meegemaakt? Na langjarig huwelijk gescheiden? Of heb je het bijvoorbeeld bij je ouders meegemaakt? Heb je gezien hoe die uh, na veel jaar uiteindelijk toch... Uh, op elkaar waren uitgekeken en hebben gezegd, nou, we gaan uit elkaar. Ja, deel je verhaal, zou ik zeggen. Ben je gescheiden, ben ik ook benieuwd, ja, waarom? Nam je zelf die beslissing of was dat je partner? En hoe is het eigenlijk om er na zoveel jaren ineens alleen voor te staan? Is dat, is dat vooral heel beangstigend of juist ook een enorme bevrijding? Zie je nieuwe mogelijkheden? Ben je misschien op zoek gegaan naar een nieuw levensgezel en hoe gaat dat dan? Nou, daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Uh, bel voor je verhalen 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan ook. Uh, Nacht.eo.nl. En uh, twitteren de nacht op één. Uh, dan kun je ons bereiken. Nou, ik, ben, uh, ik ben heel erg benieuwd. Uh, ik moet nog een beetje ontdekken hoe het hier allemaal werkt. Met uh, de apparatuur. Maar uh, volgens mij gaat het helemaal goed komen. Het is, uh, het is, ik voel me echt een soort, uh, soort kuifje in Radioland uh, vannacht. Maar uh, het is wel een heel mooi avontuur. Nou, we gaan uh, nog eens even luisteren naar muziek. Uh, Treintje Oosterhuis, die uh, was uh, afgelopen uh, vrijdag, geloof ik, uh, op North Sea Jazz. En daar zong ze vast ook al deze. Ik was er niet bij, maar het kan haast niet anders. Everything has changed. Touch everyone Precious and fragile And forever here to stay Not in a million years No, nothing will be the same It's family forever Much stronger than ever This miracle joy that you bring Ding has changed, Traintje Oosterhuis was dat. Ja, en dat kun je zomaar denken op een gegeven moment. Alles is veranderd, want je komt uh, naast elkaar op de bank te zitten... na uh, nou ja, jarenlang dienstverband. Je gaat met de VUT of met pensioen. En dan uh, zit je ineens tegenover je vrouw. Dan ga je je bemoeien met uh, het koken, of zo. <laughs> of uh, ja, zij wil ineens van alles met je, shoppen, reizen. En, uh, en je denkt, nou... Ik heb, uh, ik heb mijn eigen leven. Ik heb mijn eigen plannen. Dingen waar ik al jaren niet aan toe ben gekomen. Dat ga ik liever doen. En dat gaat niet helemaal goed. Ja, dan, dan uh, is het een... Uh, dan dan denk ik, ja, dan hoop ik maar dat je, dat je toch op een of andere manier... daar met z'n tweeën uitkomt. Ik bedoel, als ik wel eens van die stelletjes in een... In, uh, oudere stelletjes in een trein... gewoon nog heerlijk verliefd bij elkaar zie zitten... Dat, daar, daar kan ik van genieten. Dat hoop ik dan maar voor iedereen. Dat dat uiteindelijk toch eruit komt. Dat je daar met z'n tweeën een weg in vindt. Maar ja tot aan je tachtigste of negentigste op elkaar blijven mopperen... is ook niet alles. Nou goed, ken je, ken je zelf zo'n verhaal? Ben je zelf deel van zo'n verhaal? Heb je zelf na jaren een punt gezet achter je huwelijk... omdat het gewoon niet meer ging? Of omdat je toe was aan iets nieuws? Ik noem maar wat. Of voel je daar, je daar slachtoffer van? Heb je, het, heb je het gezien bij je ouders? En, en nou, is dat, dat lijkt me ook heel apart. Heel pijnlijk om mee te maken... En wil je daarover je verhaal delen, dat kan. 0800-1121. En uh, dan praten we daar eens even over door. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je, dat je uh, mooie verhalen hebt over, uh, over de zoektocht naar een geliefde via internet. Want dat, uh, dat gebeurt ook steeds vaker. En dat uh, is denk ik ook wel een avontuur op zich. Nou ja, goed. Uh, wij gaan nog maar eens even luisteren naar muziek. En dat doen we met Simply Red, Holding Back the Years. I keep holding on. Mick Hucknall van Simply Red zingt het in Holding Back the Years. Hij heeft zelf trouwens ook wel een uh, mooi verhaal hoor. Want hij is vorig jaar getrouwd met zijn grote liefde Gabriella Westbury. Ja, daar had hij in de jaren negentig al een relatie mee. Maar toen uh, had hij wat bindingsangst En toen heeft hij nog heel wat vrouwen versleten. Maar is uiteindelijk toch bij haar uh, teruggekomen. Hij heeft ook een paar kinderen met haar geloof ik. En uh, nou ja, die zijn dus uh, nu uh, ja, hopelijk for better and for worse, uh, totdat ze heel erg oud zijn uh, bij elkaar. Dat, dat, dat hoop je dan toch altijd maar. Tenminste, ik wel. Ik ben uh, zes jaar geleden alweer getrouwd. En dat beloof je dan aan elkaar. En uh, dat is toch wel uh, mijn, uh, mijn verwachtingspatroon, mijn, mijn hoop. Dat, ik, uh, dat, ja, dat het gewoon ook nog gezellig is, zeg maar, over een... Oh, wat soort zijn, een jaartje of... Uh, ik ben nu dertig, nou, nog vijftig jaar uh, vol te houden. En dat ik dan ook zo'n verliefd koppeltje in de trein ben die... Uh, nou, samen met mijn vrouw die daar uh, jonge twintigers nog uh, jaloers maakt, zeg maar. Op die manier. Ja, dat, dat hoop je toch eigenlijk voor iedereen. Is dat, is dat ook jouw verwachting? Ben je ook op die manier in het huwelijksbootje gestapt? En, uh, en hoop je ook uh, samen gezellig oud te worden? Nou ja, deel je verhaal en zie je misschien om je heen... dat dat bij je ouders of bij vrienden of bij andere mensen om je heen... Ja, merk je dat ook op dat die 65-plussers steeds vaker zeggen van... ik zet er toch een punt achter, want dat is toch wel een, een trend. Nou ja, deel je verhaal, 0800-1121. Of zie je juist dat, dat mensen na, na een langjarig huwelijk dat op de klippen gelopen is, juist weer op zoek gaan naar een levensgezel... voor die laatste 10, 20 jaar. Om niet alleen achter die geraniums te zitten. Lijkt me een hele spannende zoektocht. Doe je dat zelf? Nou ja, bel. Ik zie dat ik een, een, een beller al heb. Die ga ik zo meteen eventjes erin halen. Um, maar dat moet ik eventjes één voor één doen. Ehm... Um, Kom met je verhalen 0800-1121. We gaan nog eventjes naar Traveling Light van Joel Hansen en Sarah Groves. En oh. Traveling Light, Joel Hansen en Sarah Groves, die uh, bezingen dat... een beetje zonder bagage, luchtig door het leven gaan. Niet, uh, niet te zwaar aan dingen tillen, dingen neerleggen bij, uh, bij God... zodat je wat, wat, wat minder zwaarmoedig door het leven kan gaan. Ja, prachtig. Nou, vannacht praten wij over echtscheiding, over trouwen... over in het huwelijksbootje stappen voor de eerste keer of voor de zoveelste keer... En uh, misschien daar weer een einde aan maken. Daarover kan je meepraten op 0800-1121. Ik moet zeggen, ik heb al een paar bellers. Uh, helaas moet het teleurstellen want het lukte me even niet met de apparatuur. Maar ik zou zeggen, blijf bellen, want ik, uh, ik word er steeds beter. Oh, kijk, daar is er alweer een. Die ga ik eventjes... Goeden uh, goedenacht, maartag. de nacht op 1. Ik zet hem even in de wacht. Ja, dit is echt totaal nieuw voor mij. Maar wel hartstikke leuk, want uh, op lijn B hebben we Kees Oosterom. Goedenacht, Kees. Dag Maarten. Hoi. Een vaste beller geloof ik van dit programma. Dan leer ik in elk geval iets, iemand van uh, dit comité ja, van... Ja, uh, al alle, alle verschillende presentatoren. Precies. Nou, dan leer ik alvast iemand van het comité van hen die nog wakker zijn uh, ja. kennen. Nou, welkom. Nou, ik vind het prachtig dat Maarten getrouwd is. Ik ben helaas... Herb Herbert getrouwd. bedoel je? <laughs> ik krijg nu nee, al een persoonsvinsling. Dat hij getrouwd hij getrouwd. Jij bent ook getrouwd, maar Herbert is... Ik ben ook getrouwd. getrouwd. Ja, Herbert is vrijdag getrouwd. Ja, ja oké. Okay. Voor het eerst, trouwens. Ja. ja, ja. Ik hoop dat het zo blijft. Ja, dat is wel mooi hoor, houden. Het is toch het mooiste, altijd, hè? Ja, zeker. Ja. Ben je zelf getrouwd, Kees? Nee, ik, ik heb wel een aantal relaties gehad. En het voelde ook wel alsof ik getrouwd was. Ik bedoel, het was hartstikke trouw. Dus ja, dat is toch het, de definitie van getrouwd zijn. Ja. En mensen beloven vaak de plechtigste dingen voor het altaar, maar dan. Uiteindelijk kunnen ze niet aankomen, weet je wel. Ze zullen dan voor iemand zorgen in, uh, ja, in de meest bizarre omstandigheden. Dat is wel pessimistisch. Maar dat gebeurt dan niet. Nee. Maar ik, ik denk dat wel. En ik heb geloof ik niet dat ik zelf ooit uitgemaakt heb. Maar het, het spetteren, ging ging altijd wel af na een aantal jaren. Nou, dat was dan na vijf jaar of na zeven jaar. En, en, ja. en het begin van een, van een relatie is altijd, nou, dan neem je zoals je bent... Ja. En vrouwen willen dan soms toch jou een beetje gaan veranderen. Ik geloof niet dat ik dat hm. zelf zo sterk gedaan heb. En dat kan wel eens een beetje op gaan breken. Ja. En dan zou je ook kunnen zeggen na een periode van nou, misschien moet je dan iemand anders gaan zoeken. Hm. Dat was ook zo met mijn laatste vriendin, want die heeft dan iemand gevonden. En, en die, uh, zijn vrouw was dan uh, anderhalf jaar daarvoor, overleden. Dat is nu al middels, bijna vijf jaar. Die had een dochtertje. Dus zij kreeg eigenlijk precies wat ze wilde. Want ze wilde eigenlijk hmm. altijd wel een kindje. En ze zei, wees maar gelukkig voor me. Nou, en dan ben ik dat man geworden. Ik <laughs> vond ja. al te veel uh, rotgevoelens erbij. Want ik denk, ja, okay. wat zij dan gelukkig is. Dat ja. is toch mooi. Een beetje Ja, Maar als ik het goed hoor, ben jij toch eigenlijk elke keer uh, gedumpt? Of niet? Nee, zo is het niet hoor. Ik nee? maak het dan ook wel maar. Ja, Oké. Okay. Wat doe ik? Ik wil wel een beetje veranderen, maar niet ja. zo heel veel. Kijk, er werden een paar dingen genoemd eerder in het programma. Een uh, mevrouw die zei uh, alsof je zomaar 44 jaar weggooit of zo. Ik geloof ja. dat dat die mevrouw van die schipper was. Ja, klopt. Ja. En, maar dat heb ik ook nooit zo gezien. Want al die jaren dat je gelukkig met elkaar was omdat je samen hebt, die kun je nooit weggooien natuurlijk. Die heb je ja. gewoon beleefd en dan kun je met heel veel plezier hierop terugdenken. Ja. En een zeeman die een half jaar weg is, dan denk ik ook van, ja, ze zijn dan misschien wel getrouwd, maar is er dan sprake van een relatie? Hm. Die man is zo ver weg. Maar ja, dat kun je, je afvragen, ja. Ja. Ja. ja. Allemaal zulke dingen, dan denk ik, ja. Hm. Maar ja, verkering is het allerleukste. En, en, nou, ja, en als je wel trouwt, dan, ja, dan ben ik ook de eerste die dan net, waarbij het net is of die net fisherman's friend gegeten ja. ik zou het wel willen, maar het klopt maar... gewoon niet zo goed. Hoe, hoe, hoe oud ben je nu, Kees? Ik ben 52. Oké, okay, en hoe oud was je toen je voor het eerst verkering kreeg? Bij 20. En, en had je toen, wat was toen je beeld van het huwelijk dan? Nee, niet van het huwelijk. Ik oh, heb eigenlijk je... dat altijd zomaar... Uh... Toen, toen had je dat ook al niet zo? Ja, toen had ik zoiets van, nou nee, trouwen moet ik niet doen. Want dan okay. wordt de rest van mijn leven vastgelegd. Maar hoe? daar dan... had ik niet zo'n zin in. dacht, dan, dan, dan, dan, ja, dan, dan is de rest van mijn leven soort uitgestippeld. Ja. Maar, maar hoe, hoe, hoe komt zoiets? Heeft dat, heb je slecht, slechte voorbeelden gezien om je heen of zo? Dat je daar niet zo vertrouwen in had? Uh, nou, het komt denk ik wel een beetje door mijn opvoeding. Maar in ieder geval, ik, ik, ik, ik zag dat nooit zitten. Je eigen ouders maar Ik zou er heel blij van je... worden als het ergens wel zo is. Dat ze ineens ja. twee kindjes hebben en dat dat allemaal op rolletjes loopt. En en, en ik denk ik oh, ook prachtig, weet je wel. Want hoe was dat dan bijvoorbeeld bij je eigen ouders? Nou, die zijn. Dat was, die waren eigenlijk best wel gelukkig, maar ook een beetje... Ja, die konden ook wel best op elkaar schelden en zo. En mijn moeder was hmm. altijd nogal een, dominant aanwezig. Dus dan maar die bleven wel geweest. bij elkaar. Zo'n vrouw moet ik eigenlijk nooit hebben, weet je. Ble ja, dat ze... ik dat op de radio zeg, is niet zo handig. <laughs> maar... <laughs> hopen maar dat ze niet luisteren. Alle <laughs> radio. Nee. zeg gewoon maar eerlijk. Maar, maar bleven ze wel bij elkaar al, ja, al die tijd? Wel, ja. ja, gelukkig wel. zeg Ik Ik denk wel van je. Ja. Voor hun. Nee, voor, Vo voor, voor ons, jezelf. Voor mijn broer en mij, ja. ja. Ja, want dat lijkt me wel ingewikkeld ook ja. voor kinderen. En dat slow dating dat vond ik ook mooi met dat rare belletje. We gaan weer wisselen. Ja. Yes. Ja. Maar Leo was, en die was helemaal kapot met dat slow date, maar die had gewoon wel een, een, een vriendin. Waar die nu uh, ja, mee kan gaan eten en zo. Dat is wel leuk. Ja. ja. ja. Maar dat maar... ga ik dus allemaal niet doen. Nee. We gaan weer op een pad komen een keer. Ja zelf ga je niet via internet of via die, die nee. speed date of slow date, dat, dat is niet iets voor jou. Nee, want wat krijg je dan? Je moet, je moet echt iemand tegenkomen die je in de ogen kijkt en dan je denkt van. Uh, die allebei denkt van, nou, ja. Dat, dat dat soort vanzelf gaat. En zo is dat altijd gegaan. Alles is me altijd overkomen. Oké. Okay. Uh, want als dat dan zo geforceerd gaat, dan moet je er toch ook. En een aantal dates hebben voordat je, dat je de juiste hebt, Zeker in mijn geval, denk ik. Hoe, hoe vaak heb jij lang een relatie nee, gehad dan? In al die zeker. jaren? Hoeveel relaties? Ja. Vier. En dat waren allemaal mooie avonturen. Ja, prachtig. Ja. Maar, en maar met sommigen die uh, spreken nog regelmatig. Oké. Okay. En die. Ja, en je hebt ook dat je natuurlijk door de jaren heen wel eens een beetje. zelf verandert en zij verandert, dus. Uh, Eén is er een beetje in, dat, in die, die bakwan uh, gegaan. Het ja. is dus een beetje zo'n alternatieve godsdienst. En een ander die. Uh, ja, die was is, nog heel jong. is dat ook niet vaak wat er gebeurt? Dat je op een gegeven moment. dat, dat een van de twee in een soort proces terechtkomt. Of, of iets nieuws gaat ontdekken en dat de ander daarbij afhaakt? Denk ik wel. Heb je dat vaak meegemaakt? Dat was ik een eerste vriendje ook. Dat had ik ook nog eens een keer. Ja. Dus dan. Um, dacht dus ook en dat is logisch van nou ik wil ook nog wel eens weten hoe het met een ander is om daar een relatie mee te hebben dus okay. ik snap dat allemaal wel ja, ja. dus ik snap het allemaal en uh, ik kan er ook van lachen maar zoals mijn laatste vriendinnetje die dan nou zo gelukkig is en nou in de, uh, voor een kindje moet zorgen hmm. vind ik heel jammer dat ik haar nooit zie al zou ik hem maar een paar keer per jaar zien dan zou het prima zijn weet je wel. omdat ik nee. gewoon uh, ja, laten we zeggen gewoon die ik kende haar, ken haar gewoon, we hadden zeven jaar een relatie, maar ik kende haar veertien jaar eerst. We waren gewoon bevriend. En, ja. en, dus dat is bijna, ja, dat is bijna familielid. Eigenlijk wil ze nu en dan even... Maar dat wil ze niet meer. Nou, dat wil haar vriend niet, dus dat ah, gaat niet ja. door. Ja. Dat is gewoon jammer. Ja, kan, ik kan me daar iets wel bij voorstellen hoor, bij zo'n vriend die dan ja, denkt... De ja. dus het, ja. het is toch ja. ingewikkeld, toch? Een ex. Het is toch ingewikkeld. Denk ik Ja, misschien hem. is het ook wel beter zo. Ja, ja Maar wel pijnlijk voor wel jou. Wel best beter kunnen zijn. Maar ja, soms ja. denk je, ja, jammer, maar dat komt misschien wel weer eens een keertje of zo. Uh. Want ik gun het hun wel, dat geluk. Ja. En, en, en hij doet het waarschijnlijk veel beter dan ik dat doe. veel dus, ja. Zij zijn wel getrouwd nu, trouwens? Ja, zijn getrouwd. Ja. ja. Dus uiteindelijk, zij was ook zo'n beetje vijftig. Ja. Heeft ze er toch voor gekozen om samen net tot huis te gaan. Ja. En die dochter zal bijna wel voelen als haar eigen dochter. En ja. ik, vind nou, ik vind het wel mooi, eerlijk gezegd moet ik zeggen hoor. Ja, nou, ja. Toch, toch nog een maar positieve en afsluiting. Ik heb nog gemaild ge van, nou, we zullen jou maar niet uitnodigen. Dat lijkt wel, <laughs> maar beter. Ja, ja, ja, ja toch wel. Geest. Nou ja, dan maar op, op een afstandje blij zijn voor haar. Ja, ja, ja. Nou, Kees, ja, ik wil ja, ja. jou enorm bedanken voor je verhaal. Oké, okay, maar... En uh, ik, hoop, zes, ik uh, hoop voor jou dat, je, dat, uh, dat er toch weer een vrouw op je levenspad komt. Misschien wel eentje met ja, wie je... Maar als het nou, gebeurt, is het mooi. Wie weet komt er gewoon weer eentje langs. En kun je daar uh, toch misschien wel veel langer dan zeven jaar gelukkig mee worden. Ja, ja ik moet er ja. wel iets bijgeleerd hebben. Misschien. Je weet het nooit. Nee. Ja. Maar het is nou, succes met je programma. Goed. Ja, dankjewel. Okay, nacht doei. nog. Dag Kees. Ja, dan gaan wij weer uh, luisteren naar muziek. Uh, Laughter in the rain. Niels Daker gaat uh, vooral zingen over lachen in de regen. Nou, geen regen vannacht, maar uh, lachen. Ja. starts to rain. Ja, in the rain, Niels Daka, Een beetje, ja, iets positiefs zien in, in donkere tijden. Dat heb je af en toe wel nodig, vooral als je te maken hebt met echtscheiding. Maar uh, als het juist heerlijk gaat in huwelijk, dan, uh, nou ja, dan is het eigenlijk heel makkelijk. Lachen in de regen, denk ik. Hans Peperkap. Ik kan er heel weinig van maken. Ik ben heel zacht. Oh, ben, ben ik heel zacht? Ja. Dan gaan we er even wat aan doen. Ja. Gaat het zo beter? Ja. Ja, perfect. Goed zo. Hans Peperkamp, goeienacht. Goeienacht, Drie... met Toon. Oh, nou, ik ga oh heb we, even we aan hebben we Toon? Sorry, dan, uh, dan heb ik even een persoonswisseling gedaan. Hi, Toon. Uh, jij komt uit? Ja. Ik kom uit Tiel. Tiel, juist. Tiel. En. Ja. En, ben je, ben je ja, getrouwd? Ik, ik ben 43 jaar getrouwd. Kijk eens aan, 43 jaar. Uh, ja, ik, uh, ja. En ik ben altijd uh, internationaal gefeest. chauffeur geweest. Chauffeur. Het staat altijd op het buitenland, ja. nooit thuis, en uh, ik ben sinds drie jaar gepensioneerd. Of tenminste, in de fut. Ja. Nou, het is geweldig. Uh, ja, het, het, het, het huwelijk. Samen? Genieten? Ja, ja, ja, ja. Het, het, is, het, het is grandioos. Uh, bedoel, ik heb er gewoon aan uitgekeken om thuis te zijn. Mevrouw ook. Ze zegt, nou hoef tenminste niet alles meer alleen te regelen. Ja. Ze zegt, nou, doen het samen. En uh, ja, ik, uh, ja, al die, die scheidingen waar je tegenwoordig hoort, ik vind het allemaal maar niks. Nee. En ook ook romslomp en ook uh, ja, meer kinderen. En, en, uh... maar, maar kun je dat moment terughalen? Ben je, ben je trouwens nu trouwens ook onderweg? Ik hoor uh, geluid. Ja, Zo... ik ben ook onderweg, ja. Maar, niet een, in de vrachtwagen? Even een stapeltje, ja. Ja, ah, oké. Okay. <laughs> juist, juist, Maar goed, je bent officieel gestopt met werken, zullen we maar zeggen. Maar kun je dat moment terughalen dat je voor het eerst een week lang thuis zat? Ja, ja, ja, ja. Daar kan ik me terughalen. Toen, uh, toen had ik dus... Uh, mijn oudste zoon, die was toen uh, anderhalf, twee jaar. Ja. En uh, ja, die... die uh, toen ik een week weg was geweest en ik kwam terug... Ja, toen, toen vond hij het allemaal maar niks. Ja. En uh, hij zat me helemaal te betasten, weet je wel, of dat ik uh, jaren weg was geweest. <laughs> en toen had mijn vrouw het wel even moeilijk mee en ik zelf ook al. Maar ja, goed, ik had er toen voor gekozen en ik had het met mevrouw overleg... of ik wel ja. op het buitenland zou gaan rijden. Ja. En dat was allemaal goed. Ja. En dat is allemaal goed gebleven. En dat uh, perfect bevallen. Ja, dus toen je eenmaal thuis kwam te zitten... toen had je gewoon een goed huwelijk al. Daarbij je ja, ja, op kon ja, ja, comfort voortbouwen. Ja, ja. Ja. ja, en uh, nou ja, goed. Uh, en nou, net wat ik zeg, uh, je, je, je bent nou uh, ja, altijd weg geweest. En in, dan moet ik wel zeggen, de eerste week viel het een beetje tegen hoor. Want ja. dan, dan zat ik wel eens, weet je, kwam ik s'morgens uit bed. En uh, ja een bakje koffie en zo. En dan zei ik de tegen de vrouw van, hé, hey, uh, mooi je niet even dit doen of dat doen, weet je wel. Ja. En dan zei ze van, ja, ho oh, hoes, dus, uh, luister, je bent uh, bijna 30 jaar of 35 jaar op die auto gezeten. Ja. En uh, nou ben je enige thuis, nou zullen we niet even gaan regelen wat ik moet gaan doen. <laughs> Dus ja, dat moest ik even aan wennen. Maar uh, dat was, uh, met een week, uh, twee weken uh, was dat gewend, hoor. Dus de therapie was vooral om nieuwe dingen te ontdekken wat je kon gaan doen, zeg maar. Dat je niet teveel uh, ja, op die bank bedoel, zat. Kijk, ja, kijk, zij had uh, al die tijd haar eigen dingen gedaan. Precies, ja. Eh, zij deed uh, dan dit soort huishouden, uh, zo laat en, en, en, en, en ze ging uh, s'avonds op bezoek bij, bij vriendinnen, weet je wel. Ja, ja en, en, en ik heb altijd gezegd van, ja, dat, dat moet je niet... Uh, dan moet je niet mee stoppen. Hmm. Dus ja, ik heb nou... Ik ben nou ook elke avond... Tenminste, bijna elke avond thuis. En, en hele dagen. Ja. En ja, dan heb ik ook mijn dingen. Ik bedoel, ik had een keer s'avonds dat Of een keer... Tennissen of, of, of die toestanden, nou, dat, dat vindt ze ook helemaal, helemaal niet erg. Ja. Dus. Ja, als jullie allebei je, je bezigheden hebben, dan heb je ook weer eens wat te vertellen, s'avonds aan tafel bij het eten. Dat bedoel ik, dat ja. bedoel ik. Hè? En uh, het, is, uh, het hele leven is geven en nemen. En, en dan kun je wel zeggen van ja, maar dit en, en ja, maar luister, uh, niemand is van staal. Hè? En uh, je ziet er wel eens een keer een uh, leuk vrouwtje. Maar ja, dat zeker wel een leuk ding. Ja. Maar en je het blijft toch, uh, net wij je zegt, uh, je hebt er uh, voor 43 jaar uh, hij daar gestaan. En ja. uh, dan sta je niet te liegen. Tenminste, daar hou, daar, daar hou ik niet van. En dan, uh, dan beloof je trouw. Ja. En dan zeggen ze zeggen tot de dood ontscheid. Nou ja, dat proberen we. Maar heb, heb, heb je in die 43 jaar momenten gekend dat je dacht van hoe moet dit ooit verder gaan? Nee. Crisis? Nee? Helemaal niet? Nee, helemaal niet. Nee. Geen Heerlijk. moment. En, en, en mijn vrouw ook niet. Die, die, die ja. had ook nooit... nooit Daaraan gedacht, tenminste. Ja. Wat ik ervan weet, dat om, om, om, om te veranderen of zo, of, of, of. nee, het nee. is altijd uh, heel perfect gegaan. Uh, ik, ik ga eigenlijk het, eigenlijk ik het ook even, even vragen aan, uh, aan Hans Peperkamp want hij zit op de andere lijn. Kom daarbij even bij, Hans. Ja, goed. Ook, ook 43 jaar getrouwd, geloof ik hè? Ja, en dan voor vier jaar verliefd, verloofd en getrouwd. Dus al 47 jaar bij elkaar. Ja, wat dat betreft uh, zijn we de volhouders, hè. Ja, wat een heerlijke verhalen zegt vannacht. Maar er zijn nog heel veel mensen die hebben een uh, goede verhouding met elkaar. Wat, uh, ik heb al wel eens vaak gedaan, zitten. wij behoorden tot een grote groep senioren Die ja. ook uh, aan de kampieren zijn. Ja. En, waar ik ook op de kamp zijn toch een heleboel uh, mensen van onze leeftijd die toch uh, jaren bij elkaar zijn. Het zijn 40, 50 of 60 jaar. Ja. je komt ook mensen tegen die verder intakten zijn en een goede verhouding met elkaar hebben. Maar kijk, ideaal is het bestaat niet. Het is, uh, ja. het is eigenlijk niet romantiseren. Het is gewoon, je zoekt elkaar, je vindt elkaar en je hebt elkaar uh, op bepaalde zaken ook heel hard nodig. En vooral als je wat ouder wordt, dan krijg je ook bepaalde mankementen. En dat is ja. prettig dat je elkaar hebt om elkaar te steunen. Ja. dan vergeet een heleboel momentje. Ja, precies. In ja. allerlei situaties uh, in, denk maar, maar, maar ik. Maar wat, dan... wat, wat zijn zo van die dingen die je, die je dan moet nemen, zou ik maar zeggen? Eh, eh, als je geven nou, en nemen. Wat, wat zijn de momenten waarop je het even lastig vindt? Nou, kijk, een vrouw toch wat andere gedachten over bepaalde zaken. bepaalde logica. En dan moet je daar een, een, een medewerker in zoeken, een balans. <laughs> ja, Kijk, ja. En dat kan wel al, alles uh, tegen zijn. En, uh, ja. Maar goed, uh, je moet elkaar vinden in dit uh, soort zaken. En, en heb en, jij in die uh, 43 uh, jaar, of eigenlijk 47 jaar, wel eens een moment gehad van vertwijfeling? Van, uh, gaan we niet nee, wel volhouden met z'n tweeën? Nee hoor. We hebben wel eens, je zegt nou, bepaalde keuzes. Dat ja. je daar verschil van mening hebt, Maar je probeert elkaar te vinden. Kijk, een vrouw, tenminste mijn uh, heteroge situatie. Ik vind een vrouw een, een verdomd mooie wezens. En, ja. uh, en dat, uh, ik vind een vrouw die moet je gewoon uh, verdienen. Want er zag dat ze een uh, verf voelt in je huisje om het zo te romantiseren. En ik zeg een wij doen het nog uh, op onze manier. En wat anderen doen en laten, dat interesseert ons heel erg. Wat is TV maar aan zetten. En vooral ja, in de televisiewereld. En gaan we door. En ook, uh, vind ik jammer, in de hogere segmenten. Ja. Dat ze na nou een paar jaar weer van elkaar gaan. Nou, nou, dat is jammer. Zijn we zijn mee bezig. Hè? Zeg maar, ja. en nog even, even terug naar Toon. Want ik, Hans, als ik het goed ja. begrijp, dan zie jij over, je, over om je heen uh, ouders stellen die het nog prima met elkaar uithouden. Toon, herken jij wel uh, dat beeld dat er steeds meer 65-plussers uit elkaar gaan? Zie je dat om je heen? Je? Zie, zie jij wel om je heen dat steeds meer 65-plussers uit elkaar gaan? Ja, je hoort het wel vaker, ja. Maar nee. ja, ja ik, ik, ik weet niet uh, wat, ze, uh, wat ze bezielen hoor. Maar ja, nee. goed. Uh, kijk, als je, als je, als je dan uh, 65 bent en. en, en en je moet dan uh, uit elkaar gaan en uh, nog ja. weer iets, iets anders gaan zoeken. Nee, dat, uh, ja, dat is niks, nee. hè? Nee. Ik kan het helemaal niet begrijpen. Nou, ik ben ontzettend voor jullie, Hans. En Toon Dat jullie na 43 jaar huwelijk nog steeds met jullie echtgenoten... bij elkaar zijn. En wij gaan uh, naar het nieuws. En straks gaan we weer verder praten over echtscheiden, daten, huwelijk... al die dingen meer. Bedankt, Toon en Hans. Goeienacht nog.